Ja, ja. En dan blijkt het toch wel dus, dat het Jean-Bebbitt ja, de kijk op had. Je verhoorbeurten haalde dus niets uit. er Blijkt ook een geweldige solidariteit te bestaan onder Nederlanders. Mm -hmm. Denk je niet, uh, Brent? Ik denk dat het meer de angst is die ze bij elkaar houden. Ja, dat denk ik ook. Maar dat neemt niet weg dat één het totaal schot heeft gelost. Ja, ik hou het nog steeds op die zuster lief. Mm -hmm. Waarom? Waar ga je naar Ja, waarom juist ja, zij, Parker? Nou, volgens mij spelen ze allemaal onder één hoedje. Want het was zuster Lowing die de telefoonkabel doorsneed. Nou, dan nou de foto, de zoekgeraakte foto, die was toch van zuster Lee? In volle raad weggegeven in een vlaag van liefde. Mm, ja. Dat hoeft geen liefde te zijn. Misschien was het wel opzet om een andere zaak te camoufleren. Ja, dat zou kunnen. Een handige zet van kapitein Biever. Ach, lieve schat, luister nou eens. Jij weet de oplossingen, je laat ons modderen. Ja, dat is ja, toch ja, Wacht nou eens, wacht nou eens. De dokter is doodgeschoten door een van die vier Vietnamese vrouwen. Dat is wel uitgemaakt, Beutem. Waar of niet? In dat stadium dachten we dat ook, maar uitgemaakt was het niet, Parker. Oh, dat is nogal compliceren. Het hele leven in dat land was camouflage. Je stond voortdurend voor verrassingen. Op het laatst dacht je niet meer over na ja ging alleen op de feiten af. Ja, maar de briefjes werden toch gevonden in de zakken van de dames. Mm -hmm. De vraag is, wie deed ze erin. <laughs> Ook een van de vier dames, Jack. <laughs> die oude, die soerien waarschijnlijk. Nou, jullie gaan nog maar een tijdje door. Ik schenk zo hier en daar wat in, hè? Zet er bijna niet gedoe. <laughs> nou, vind je, vind je dat gek met zo'n verhaal? <laughs> dus het. Uh verhaal bevalt. Wat ja, nou hè? Hoe, hoe loopt het af? Hij zit daar eens mis. <grijpt> Hij laat ons wachten tot de laatste blad. <grijpt> ah, ja. Zo hoort het ook. Ja, maar dit is een ware geschiedenis. Heeft in de krant gestaan. <grijpt> Heb jij de krant gelezen? Mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. En als ik me goed herinner, was het ik net no, ernaar, ik niet Niets zeggen, niet zeggen. Uh, zeg eh, nee. Wat? herinner jij je dan? <grijpt> Mag ik het zeggen? Gerust, ja. het doet al het verhaal niets af. Na de moordenaar wordt bekend. Ik denk dat ik me toch vergis. Jouw spontane reactie, Helen. Maar ik geef je de volle vrijheid, Jack. En Burton zal er ook niks op tegen hebben. Het tegenleven. Wie heeft de dokter vermoord? De spanning zou weg zijn. Ja, Dat ben ik niet met jullie eens. Ah, dus dat <coughs> gebeurt iets heel anders, hè. Je spreekt nou in raadsels. Maar, maar ik moet zeggen, wel, ander, heel ander. Een valstrik. Hij heeft gezegd, het verhaal is waar. Dat is het ook. Ja, nou, goed, goed. Laten we het nog eens even nagaan, hè. Bertrand en Luton zijn allebei op kantoor. Dat wil zeggen, in de barak. Ze horen beiden het schot. Luton zegt, een schot. Ze zegt Beffitt, zegt, ...een geweerschot. Haha, ja, maar het blijkt later een pistool te zijn. Oh, ja, ja, ja, ja, ja pas op. Dat is een verschil. Ja, in de nacht en op afstand moeilijk te onderscheiden. Bovendien is een legerpistool van zwaar kaliber. Ja, nou, goed, goed. Beffitt en Luton schakelen we dus uit. Het zustertje zonder bril... Zuster Lowe. Eh, zuster Lowe, juist. Die heeft dienst. Ook zij hoort het schop ...en loopt regelrecht naar de plaats... ...waar het slachtoffer ligt. Alsof ze het wist. Ze probeert eerst... ...als telefoon het kanteur te bereiken... En als dat niet snel genoeg lukt, rent ze heen, vertelt dat onverschrikkelijk ze is voorgevallen en valt vlak. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat was zij niet. Nee, Zuster Lievengaard, ja, check, je haalt de boel door elkaar. Nee, zo wordt het niks. Parker, wat zeg jij nou? Nou, ik kijk naar de gezichten van Helen en Burton. Daaruit blijkt zonneklaar dat zij zich verkneuten in onze schaapachtige. <laughs> <laughs> ik... Zou het over een andere boek willen gooien? Ja, maar hoe ja, maar dan wel? Nou, ja. Vertel dan. Parker is vroeger bij de politie geweest. Oh, ja. ja, is dat zo, Park? Dat ja. heb je ons nooit verteld. Nou, ik kon mijn rechterstudie studie niet betalen en deed er dat baantje bij. Zeg, heb je wel eens achter de tralies gebracht, Park? Ja, één keer. Oh. Een blunder. De man bleek later kroongetuige te worden. Ah, ja. Ja, ja. Daarom is hij ook rechter geworden. Maar goed, je had het over een andere boeg gooien. Ja, hm? nou, ja. Kijk, de mogelijkheid bestaat. Kijk, het verhaal is spannend. Hè? Wij verdiepen ons in de gedachte, wie kan de moordenaar of de moordenares zijn. Is het boek gedrukt, dan kun je als je kinderachtig bent het laatste hoofdstuk lezen. Maar de laatste bladzijde zit nog in het brain van Burton. Hij test ons. Laten we zeggen, hij gebruikt ons heel handig. maar Op een aardige manier. Ja, nou, daar hebben we ook zelf om gevraagd. Ho, ho, ho, ho, hij vraagt ons het spel mee te spelen. Goed, goed, goed, maar hij zegt alleen wat ik kwijt wil. De verdachten die staan op een rijtje. Het oude mens, sorry, ing. Volgens mij is die het. Waarom? Weet ik niet. Misschien omdat ze het, het minst wordt verdacht. Volgens mij dan. Het armtierige kind dat geen tong meer heeft, verbitterd door het leven. De dokter heeft haar niet kunnen redden, wraakgevoelen. Zonder intellect. Schieten op een afstand van twintig meter met een pistool. Is dat eigenlijk mogelijk, Burden? Ik zou geen kans te zien, maar mogelijk. Mogelijk met dat geluk. Uh... Blijven over. Oh, ja. De... ja, de twee zusters. Eén van de twee blijft een gok. Ik geloof beslist niet dat een van de twee verpleegsters het heeft gedaan. Waarom niet? Nou, dat is een bepaald gevoel. Onzin, je moet het zeggen. Ik vind het een vervelend idee. Ja, mocht, zaken zijn altijd vervelend. Maar in dit geval... Nee, jij hebt de krant gelezen, Jack. Nou, vooruit ermee. Je, je, je maakt ons een nieuwsgierig, man. Helen was op haar kamer. Helen was op haar kamer toen het schot viel. Zij heeft het niet gehoord. Zuster Lee moest haar roepen. <klaars> <klaars> uh, doe ik dat, Helen? Uh, nee, dat, dat was mijn schuld. Laat maar. Ik ga wel een doekje. Je wilde het over een andere boek gooien, Paken? Ja, ja, ja. Nou, ja. net of er niks gebeurd is. Er is veel gebeurd, Paken. Als jij eens een vraag van mij wilde beantwoorden, buiten, Hangt er vanaf? Natuurlijk. Nou dan. Burton, weet jij wie de moord heeft gepleegd? Nee. De dokter is tegen de ochtend begraven en iedereen was erbij. Een volle week is er hard gewerkt aan de oplossing van de moord... Toen ik tenslotte het rapport had maakten we de staf, waren we niets verder. Na die week heb ik voor het eerst weer eens een gezellige jurk aangetrokken. Het was op een middag en erg warm, toen ik aan het bureau aantekeningen zat te maken en Loeten binnenstapte. Hij kwam van achter. De wand was weggebroken om meer lucht toe te laten, en de varens groeiden al naar binnen. Het was alsof je onder de open hemel zat met een dak van groen. Dokter. Zo mag ik u liever zien. Die eeuwige witte jas die nooit schoon is. Hallo Looten. Uh, doodlam ben ik. Oh, fijn dat ze hier een lichtstoel hebben gepoot. Ook oh, raakt niet dat een beetje. Je kan er tenminste op liggen. En luid dat ik ben. En ik ben doodlam. <laughs> van het appel houden. De flauwe kul. De flauwe kul van het leger. Twee zusters. En appel houden van je baas. Iedere middag de lijst invullen, dan is je baas gedekt. Personeel moet op de lijst, maar geen mens die er ooit naar kijkt. En daar ben jij doodlam van, van die vier namen opschrijven. Eh, uh, vijf. De dokter. Een mooie jurk. Devent en ik. En twee zussen met ziekenhuispakjes aan. Die oude heks voor de keuken en die zonder tong hoeven er niet op. Die staan niet op de loonlijst. Voorschrift. Legervoorschrift. Wie niet op de loonlijst voorkomt, is een hyena. U hebt een uh, mooie jurk aan, dokter. Dank je. Een snoepie. Ja, u wil ook wel eens wat anders, hè? Wij krijgen de kans niet. Een groen pak. Aandoen, uitdoen, wassen, ophangen. Tweede pak. Aan, weer groen. Aandoen, uitdoen, weer wassen. <lacht> de bewaking is verdubbeld. Maar je denkt wel eens, zou ze... Niet Niet krabbeloeten. Nou, ik krap niet echt, dokter. Ik aai meer. Mooi, blijf het doen dan. U gaat zeker naar Saigon? Hoe dat zo? Nou, ik uh, dacht maar. Nou, misschien denk je goed. De kapitein zeker ook? Misschien wel. Ja, ik dacht zo. Uh, de kapitein. Ja? ja? Hij is zo opgewekt en zo. En zo? Nou, uh, goed in het pak. <laughs> Met die warmte. Saigon is warm. Je hielen plak aan de straat vast. En daar ben ik zo lam van. Ik was er gisteren. Zo? En hij? Hey? Tja, je loopt te veel, hè. Je wilt te veel doen. Dan die rot hitte. Je moet je drie keer laten scheren. Eigenlijk is er niks aan. De hele rot staat stink naar rubber en naar teer. En teer is slecht voor je longen, zeggen ze. En als ze dat zeggen, kun je nagaan dat het zo is. Ik ben doodlam. Ja, dat zei je al. Uh, mag ik even zo blijven liggen, dokter? Dat komt... Ik ben blijven hangen. Toevallig. Toevallig, hoor. Ik dacht op een gegeven moment... Ik ga de stad uit. Die stad stinkt en ik smeer hem. Ik, ik smeer hem weer, dacht ik. Maar net bij dat laatste huis kijk ik naar boven. En daar hing er een uit het open raam. En... Uh... Ze had rum in huis. Je hoeft me heus niet alles te vertellen. Ja, dat doe ik ook niet. Maar oh, wacht, een secret. U? Nee, dank je. Nou, we hebben rum gedronken. Daar ben ik zo doodlamb van. Doodlam? Dat kan. Rum werkt verdovend. U zegt het net op een toon of u me niet gelooft. Ik kan er anders best tegen, maar het was misschien een goedkoop soort. En je wilt toch wel eens een tikje gezelligheid? hè? Ja, alleen is maar alleen. Nou ben ik schijnbaar gezellig, want ze vroeg of ik nog eens terugkwam. Zo, en doe je dat? Nou, wie weet. Wat doet u nou? Ik dacht dat u niet rookte. Nee, dat klopt, ik rook ook niet. Ik leg een paar sigaretten klaar. Ik zie dat arme kind aankomen. Oh, zij, die niet kan praten. Ze brengt me de staten. Ach, ik, ik laat haar speciaal wat doen. Het is maar weinig. Je hoort hem nooit aankomen. Dank je wel. Hier, is voor jou. Waarom kijk je er zo naar? Ze loopt zo elegant. Zo, de zuster Lili ligt bij jou eruit. Wat heet uit? Plotseling wil iedereen dat ik aanpap. Eerst worden door de baas verboden. Eh, nou mag het ineens. Ik moet eruit horen. Nou, mooie grap. Hoe kan je zo'n kind nou uithoren als er niks uit te horen valt? De baas is tien pond afgevallen omdat hij de moordenaar niet kan vinden. Hij maakt er een soort erezaak van. Vind je ook niet dat de moordenaar of... De moordenares? Natuurlijk, hè? of de moordenares gestraft moet worden. Jawel. Vind je ook niet dat een zo'n bekwaam man zo'n goed mens als dokter Toe... Oh, ik weet wat u zeggen wil, dokter Helen. Jij gelooft niet dat zuster Lieder iets mee te maken heeft. Je schudt je hoofd. Dan weet je het zeker? Heel zeker. Ik, ik geloof er gewoon niet in. Maar zekerheid is er niet. Ben je niet ongerust dat er nu een doorlopend gevaar is? Wie zieken helpt, moet in de eerste plaats op een team kunnen rekenen. En kunnen we dat, vind je? Je haalt je schouders op. Juist, dat kunnen we niet. Daarom mogen we het Sergeant Devitt dan kwalijk nemen dat hij streng optreedt? Nou, ik ga nog even naar de ziekenbarak. Waardeloos. Ten slotte was het een laffe moord. Een laffe moord. Een laffe moord. Hallo daar. Hé. Hey. Hé, hey, word eens wakker. De dokter nog binnen. In de ziekenbarak. In een mooie jurk. In de ziekenbarak. Ja, ze wacht op de kapitein. In een mooie jurkie. En waar wacht jij op, luie hond? Als ik dat nou eens wist. Jij bent vandaag alleen hier. Ik ga naar Saigon. Oh, dat zal de kapitein leuk vinden. Wie zegt dat ik met de kapitein mee ga. Oh, oh. Wat, oh, oh? De komiek zegt, oh, oh. Nou, ik wil maar zeggen, je zoekt het gevaar op, hoor, als je alleen naar Saigon gaat. Wie weet. Nou, wie weet. Nou, misschien zien we de sergeant dan nooit meer terug. Ik val niet in slaap. En ik zal wel maken dat ik er niet zo verlept uitzie als ik terugkom. Oh. Ik val ook niet in slaap overdag. Ja, dat was nog geen twee seconden. Er zong een nachtegaal. Ah, jongen, dan doe ik mijn pet over mijn ogen. En dan lijkt het of ik slaap. Maar in die tijd was er hier iemand binnen. Hier? Ja, niet lang, maar ze was hier binnen. Ik heb kaloren. Dat oude kreng, sorry, Ing. Ik zag het, maar jij niet. Dit oh. zie je wel. Mij? Wie zegt dat? De sergeant Beppert, je keek toch naar buiten? Oh, ik dacht dat ik een kraai zag. Vlieg hem niet dicht bij huis. Jij bent mooier, zonder bril. Jij ja, bent niet mooi, mij? Jawel, maar... Amerikanen willen steeds anderen. Je mag toch zoeken zolang je niet het, uh, in het stadhuis bent geweest? Dat is hier toch ook zo? En een soldaat moet zich niet vastleggen. Een soldaat kan worden doodgeschoten. Dat, dat weet je toch? En dan blijft zijn weduwe in tranen achter. Eén doffe ellende. Als soldaat moet je afstand bewaren. Tegen je meerdere en tegen de vrouwen. Dat is voorschrift. Ik weet. Mannen hebben voorschrift. Zolang je nog één streep hebt, moet je je houden aan de voorschriften. Met twee strepen kan je een bek opzetten. En met drie, een grote. Serge-Jan Beppert, drie strepen. En hij... Ach, dat is een uitzondering. Hey, je moet niet zo lief kijken. Ik kijk hem zo altijd. Toen ik die foto nog van jou had, hè, lag ik de halve nacht wakker. Ik keek maar. En als ik zo keek, dacht ik, nou, die zou ik best eens mee naar huis willen nemen. In de buurt waar ik woon, zou iedereen pijn in zijn nek krijgen van het achterom kijken. Dat dacht ik. Ja, echt? Nou, ik dacht het niet de hele dag, hoor. Maar, uh, s'nachts, als ik in bed lag, hè. Als ik naar die foto keek. Nu, nee, jij denkt niet meer. Hoe kan dat nou? Die kiek is toch weg? Gestolen, denk ik. Als ik wist door wie, hè. Nou, die zou ik een poot breken. Maar, ja, ik weet het niet. Misschien weet jij het. Ik niet weet Dacht ik wel Waarom loop jij weg? Misschien wist de dokter het Nou dat geeft nou niet meer Die is kapot Ik was gek op die foto Je kon er fijn mee opscheppen Die lange groene veer Recht omhoog Die deed het Wie daar niet achteraan ging nou Die was wel gek Die veer is ook weg Ook gestolen denk ik als we wisten wie die veer had gestolen, waren we een end verder. Maar dat weten we niet. En jij weet het ook niet. Kijk. Op zekere dag komen we daarachter. En dan heb je de pop aan het dansen. De poppen? Ja, zo heet dat. De poppen heb je aan het dansen. Schieten. En dan raken ze meestal nog te verkeerde. Wij vinden heel jammer dat dokter dood is. Wie zijn wij? Hou ze op. Wij. Allemaal? Die landgenoten van jullie, daar in het noorden. Die maken alles af wat hersens heeft. Dat is toch niet goed, hè? Wat blijft er dan over? Alleen de Amerikanen. En als die er genoeg van hebben, smeren ze hem. Geloof mij nou maar. Als wij die rotoorlog niet winnen... dan komt dat omdat diezelfde vrouwen en kinderen ons verraaien. Jij denkt? Ik ook verraden? Luther? Ja? Ik ook? Ja, hoor eens even. Jouw armjeugd. Ik heb een flesje voor. Medicijn. Getrokken van bladeren. Dokter Helen zegt. Ja, dat weet ik. Een paardenmiddel. Maar ah, goed, doe maar. Zeg jij. Ik verraden? Nou, nee, dat zeg ik niet. Dat zegt Sergeant Bevet. Die weet al die dingen zo goed. Ah, ik laat me mee. Ik, ik, ik ben er maar bijgesleept. Hé, hey, wat doe je nou? Eerst schoonmaken. De huid is vol bacteriën. Als jij kon zien. Nu, in deze prop wat duizend ziekten. Dit verbranden. Kom hier. Ja. Het helpt. Nou even. Even weg. Waarom is nou die jeuk meteen weg? Huh, dat is lekker spul zeg. Waarom geeft dokter Helen dat nou niet? Zeg. Hé. Hey. Jij geeft geen antwoord als ik wat vraag. Jij geeft hem geen antwoord wat ik vraag. Ja, dat is politiek. Ik ben vandaag alleen hier. De hele bende gaat straks weg. Dokter Helen, de kapitein, sergeant Bevitt, Snap je? En voor de sergeant sturen ze niet eens een vervanger. Zo vertrouwen ze mij. En? Kijk, ik vind jou een fijne meid. We kunnen van alles doen. Kraaien schieten en zo. Wat heb je daar? Nou, ik eh, verrekte van de jeuk, dokter. Dat had u mij ook wel kunnen geven. Geef eens hier. Dat is nonsens. Bergetopper, geeft me de sleutel van de kast, dus, niet? Kom nou, Maar, verbeeld je nou eens dat ik hoofdpijn krijg, dokter. Dan kan niemand in die kast voor een aspirintje. Jij bent vandaag alleen hier, Luton. Je kunt zo nodig het bureau bellen om assistentie. Oh, nee, dat hoeft niet. Hoezo? Nou, kapitein. Nou, waarom niet? Zoals Jan Beffert vond het niet nodig, kapitein. Oh, ik red het wel. Ik ben de enige man hier vandaag. Ja, waarom juist? Nou, ze zullen wel zo wijs zijn om niet de enige man om zeep te helpen. Wie moet de zaak hier dan verdedigen? Oh, nee, zo wijs zijn ze wel. Ja. Prettige rit, kapitein. Dokter. Dat Luther. Dag. Ik heb altijd schik op die knaap. Hij was gisteren in Saigon. Ik geloof dat het een slecht oord is voor mannen. Ze worden er allemaal doodmoe. Denkt u ook niet? Vanaf het moment dat wij in de jeep stappen... is dat u niet meer nodig. Nou, geef me dan meteen maar een kus. <laughs> nou, graag. Ik zei toch... Saigon heeft een slechte invloed op mannen. Och, in tijd van oorlog gaat door eenmaal alles... een beetje vlugger dan normaal, hè? Een beetje slechte invloed kan heel prettig zijn... Nou, dan moesten we nu maar gaan, hè. Het is zo twaalf uur vannacht. In tijd van oorlog gaat de klok ook sneller. En om twaalf uur moet ik weer binnen zijn om drie gebroken benen te controleren. Kom, kapitein Burton. De tijd gaat snel. Ja. Horen jullie? Ja. Hij werd toen al gekomen. Ja, maar, maar hij was ook al een geweldig eind opgeschoten. Ja, maar, maar ze moesten hem toch roepen. Of de kapitein geen haast had. Dat had ik ook niet. Want op dat moment gebeurde er iets heel erg aardigs. Ik wilde achter weg gaan, waar de wand was weggebroken. Er stond er vol planten. Ik bleef staan achter een palm. Ik hoorde langzaam iemand aankomen. Een voorzichtige stap. Het deurtje achter het bureau ging langzaam open. Te langzaam. Dat deurtje werd zelden gebruikt. Er was een rommelhok vol lege flessen en bierblikjes. Ik keek gespannen. Sergeant Peffert kwam uit dat hok. Zijn gezicht leek net een masker. Sluw bijna. Hij stond daar met zijn handen in zijn zakken. Een sigaret tussen zijn lippen. Het is nooit mijn gewoonte geweest een mak te bespioneren. Maar toch bleef ik staan... Ik voelde dat hij een plan had, een eigen plan. Dus ik bleef staan. Het duurde hoogstens een minuut, maar in zulke omstandigheden is een minuut lang. Bevit loopt langzaam naar de klapdeur en gooit die plotseling op. Er gebeurt niets. Hij gaat terug naar het bureau en draait twee nummers. Dan leg hij de horen naast het toestel. Dan gaat hij binnen achter. Kijkt rond. Steeds schijnbaar onverschillig. Het is of hij zeker, absoluut zeker wil zijn dat niemand hem kan horen. Maar toch heb ik het gevoel dat het allemaal komedie is, dat hij mijn aanwezigheid wel degelijk vermoedt. Handelingen zijn traag. Zo ben ik ze niet van hem gewend. Dan besef ik plotseling: hij zoekt de moeder naar op zijn manier. Het kan niet anders. Hij loopt onverschillig langzaam terug naar de telefoon. Neem de hoorn op. Hallo. <lacht> ja, de frans Bevett is er nog steeds, hoor. Luister, je doet precies wat ik zeg. Neem een jeep. Stop er twee kerels in. Over tien minuten rij je naar het eerste kruispunt van weg B. Dat begrijp je? Goed. Dan zie je mij staan, ook met een jeep. Het is de bedoeling dat een van die kerels mijn jeep overneemt... naar richting Saigon gaat. Moet een vent zijn die op mij lijkt. De grote, de dikte en <gacht> hetzelfde goede ponum. Luister, er is geen verlof. Dan rijdt de jeep meteen weer terug naar drie kilometer. En zet dat ding weer op het kruispunt van weg B neer. Hij moet blijven wachten tot ik kom. Hm? Wat gevaar? Och, kerel, maak me niet misselijk. Er is geen gevaar. Ik ben er in de buurt. Ja, ik schaal daar rond. Wat? Hm? Goed, geef die vent er een fles gin mee. Geen gedonder. Hij wacht tot ik kom. Begrepen? Mooi. Over tien minuten vertrekt hij. Zo lang. Wat? En wat nou nog? Ik moet mijn schoenen nog poetsen. Oei, de sergeant doft zich op. Ja, leer dat van mij, jongen. Glimmende schoenen en een glimmende pinkring. En de hele wereld staat voor je open. Nou, nou, nou. Ja, ja je hebt je gezicht mee en je figuur. Dan weet ik veel wat nog meer. Maar ik, ja... De baas zal het anders best vinden in Saigon. Dat loopt mooi goed rond. Nou, je moet er natuurlijk een beetje kijk op hebben. hè? Maar met uh, zulke schoenen. Dat is voorlopig geen pijn. Ah, maar wel een beetje uitkijken onderweg. hè? Nou, Laten we niet lachen, jongen. Wat in de weg staat, dat gaat eraan. De kapitein zei uh, dat ik het bureau kan bellen om assistentie. Ja, dat kan. Maar je doet het niet. Het zou toch op lijken dat je hem zit te knijpen? Bovendien. Je zou de concurrentie in huis halen, jongen. De concurrentie binnen de poort nu, hè? De concurrentie? Vreemde kerels binnen de poort halen met die twee grieten, hè? Oh. <laughs> ja. Ah, nee, ik fix het wel. Mijn idee. Nee. Ja. Sergeant, veel plezier in zijn Goed kijk, Lothar. Die gabber was te aardig tegen mij. Die gabber was... Veel te aardig tegen mij. Daar klopt geen ene moer van. Ik neem een dienst over van zuster Lee. Jij neemt maar over hoor. Zuster Lee wachtend voor Barak. Zij gezegd u met haar schieten. <lacht> Op kraai. <cry. lacht> Wat uh, doe je daar? Oh, ik maak aantekening. Is voorschrift. Zo... Klaar. Vertellen jullie elkaar alles? Oh, niet altijd. Ja, alleen als er op kraaien geschoten wordt, zeker. Meisjes hier in jungle zeer eenzaam. Is prettig vriend te hebben. Waren jullie altijd maar zo spraakzaam. Meisje moet geheimen hebben voor man. Anders niet interessant. Man moet geheimen oplossen. Duurt heel lang. Man soms dom. Daar heb ik nou dan alle tijd voor. Ik heb namelijk het Rijk alleen. Ik weet. Al een plezier maken in Saigon. Veel drinken, veel plezier. En nog meer. Amerikanen zijn zo. De dokter is weg. De kapitein is weg. Sergeant Beffert is weg. Allemaal weg. Zou jij niet weg willen? Je bent toch niet jaloers? Ik heb dienst. Dienst. Ik ook. Kraaien schieten. Het was plotseling of alles doodstil stond. Ik stond nog steeds verscholen achter die pan. Er ging iets in de lucht. Wat wilde bevet? Was Luton werkelijk zo dom? Wat speelden de zusters voor een rol? ...stond Helen geduldig op me te wachten. Hoe lang stond ik al op deze plek? Een half uur? Een minuut? Toen gebeurde het. Het kind... ...stond plotseling naast het bureau. Het kind dat niet praten kon. Ze is zeker van haar zaak. Ze knipt een vlijmscherp mes open... ...en snijdt de kabel van de telefoon door. Vlak bij de grond. Het mes... Het dicht. Alles gaat handig. Nu haalt ze de medicijnkast een fractie van de wand. Ze trekt de groene veren achter vandaan. En legt hem op het bureau. Dan schuift ze de kast weer terug. Voorzichtig pakt ze de veer. En verbergt hem onder haar kleren. Alles gebeurt langzaam. Omzichtig. Dan loopt ze het bos in. Rustig. Alsof er niets gebeurd is.